George James heet dat, en het heet um, uh, Chip Champagne, was dat, of was het een andere plaats? Ze hebben namelijk twee grote plaatsen gehad, en dit was Need Your Needs. Ja, precies, komen uit Washington D.C. United States of America. Oké, okay, ik zie dat straks niet meer bestaan. Hey. 2005, 2008. Nou, is het een van de laatste platen dus geweest. Goed, het is de zaterdagmorgen. Het is alweer in het tweede gedeelte van dit radioprogramma. Is het niet de tijd om weer een stukje geschiedenis te gaan doen? Nou, dacht het wel. Ik zit even te kijken wat er allemaal gebeurt door de jaren heen. Ja, ik ben mijn jingle even kwijt. Dus die moet ik even opzoeken. Dan ga ik even een, uh, ik even een week lang naar zoeken naar die jingle. Ah, Goed, oh, uh, okay. het is... de. Het, ja, ik, ik was zelf een fanatieke <lacht> kijker altijd. Het is namelijk in 2015 de honderdste aflevering van... Kijk of je, of je het herkent. Wacht even, start de band. Herken je het? De honderdste aflevering. Ja, natuurlijk. En dat is? Midsummer Murders. Ja, precies. Maar weet je wat zo gek is? Nee? Ik uh, voel het geweldig en nu kijk ik er helemaal niet meer naar. Terwijl er dus toch nog wel veel van dat soort dingen worden uitgezonden. Ja, je hebt veel van dat soort series. Maar het is een beetje Scandinavische series zijn nu in, hè? Het moet ja. wat politieke en wat dieper gaan. En Midsummer is was altijd een beetje drollig, weet je wel. Er werden heel veel mensen vermoord. Maar het ging op een bepaalde dat je het wel grappig ook een beetje. Het ja. is een beetje geidig, leuk ik heb sfeertje, af mooie huizen. Ik heb dat iemand vermoord is in mijn omgeving. Nee. Maar het schijnt toch uh, schering en inslag te zijn, hè? Ja, nou, dat lijkt wel, ja. Maar ja. goed, het is altijd knullig neergezet. En ja. uh, uiteindelijk, op het laatste moment gaat het dan net goed. En uh, ja, het, het is, ja, leuk. En uh, ik, ik heb heel veel afleveringen gezien. Ik weet niet of ik ze alle honderd heb gezien. Maar momenteel heb je natuurlijk ook de nieuwe uh, spin-off van um, Endeavor Moors. En dat is dan de jonge versie van... Uh, Inspector Moors, die vroegen oh ja. natuurlijk met Lewis. En Lewis is namelijk ook weer een nieuwe serie gestart. Dus eigenlijk vanuit Inspector Moors zijn er weer twee nieuwe series ontstaan. Leuk. En ik vind dat soms wel weer geinig om er eens even in te kijken. En vooral vind ik het dan weer geinig dat je dan een gegeven moment ziet... waar in uh, Moors, zeg maar, mank is uh, geworden. Want in het oh, begin is hij okay. niet mank. En dan, ik, dan is hij mank. Okay. En niet echt heeft hij ook een kunstvoet. Had hij, want hij is alweer dood natuurlijk. Oh, maar goed, ja. zover dus uh, Midsommunners in 2015. Goed. De honderdste aflevering. Wat gebeurde er dan weer door de jaar, Op 25 februari. Uh, in 1972, dat vind ik ook iets ongelooflijk. Duitsland geeft 5 miljoen dollar aan een Arabische terrorist... als losgeld voor de passagiers en bemanning van een gekaapte Jumbo-jet. Tegenwoordig uh, wordt, wordt er geen losgeld meer gegeven... maar toen heeft, uh, hebben ze toch mooi 5 miljoen dollar uh, gecashed. Ja, well, apart. Ja. In, 2000 en, uh, nee, in 1999, helemaal nog in 2000... ja, de legionelle bacterie uh, bij Westfrauna in Bovenkaspel... En bij de uitbraak, bekend als legionelle, waren 206 mensen betrokken. En die waren ernstig ziek geraakt. En uiteindelijk zijn er ook nog een aantal mensen overleden, geloof ik. Hè? Is dat dan, wat, zie ik dat hierbij? Ja, 32 zijn er overleden. Oeh, waarschijnlijk ja. denken ze dat er meer overleden zijn, maar die konden ze dus niet op tijd onderzoeken. En die zijn uiteindelijk dus zeg maar begraven of gecremeerd. Dat is vrij heftig hoor, legionelle. En iedereen heeft er wel eens last van, je moet gewoon goed blijven spoelen. Ik had ook op mijn werkplek destijds legionelle bacterie. En dan moest moesten de kraan zeg maar een half uurtje spoelen. Het kostte een Futaal aan water. Maar dan geef ik, ja, die, dat, dat temperatuur uh, in die uh, koude, lating, uh, koude waterleiding was dan te hoog. En als dat stil staat en je gaat insnuiven... dan komt het in je longen en dan krijg je het LN. Een half uur? Ja, Toch het was bijna minuten? een half uur. Nou, ja. Nee, het moest echt goed voelen had ik begrijp van okay. de klusjesman. Goed. goed, in 1902. Het Londense publiek staat heel veel versteld... bij een demonstratie van de eerste stofzuiger door Huber, Hubert Booth. Dus de eerste stofzuiger. Nou, was al heel wat. De vroeger zaten de mensen op... Handen en voeten. Al die kruimeltjes. Knie, uh, al die kruimeltjes met een stoffer en een blik te doen. Ja. Dus uh, dit was natuurlijk wel geweldig. Ja, ja precies. Ja, gewoon een eerst stoffer en blik. En ik had wel een leuk verhaaltje. Want mijn tante, die, uh, uh, haar man, die kwam dan thuis met een dikke sigaar. En uh, die zat toen dus ook op de knieën. Zat ze uh, het kleed tussen uh, te. Uh, Zeg je schoon te maken? Ja? En toen, toen was ze net een stukje geweest. En dan liet hij gewoon echt zo'n stuk van zijn sigaar en liet hij gewoon, uh, afvallen. En zij heeft het toen keihard tegen zijn enkels geslagen. Maar toen tilde hij haar op. Zo romantisch. Nam haar mee naar de gang. En daar stond een stofzuiger. Had hij voor de ah, het leuk. Dat is <laughs> Toch een romantisch actie. verhaal. Ja. Ja, en wel. nou kan ik er een lekker hatering zoveel maken. Want de stofzuiger is hè Ja, dus zo is dat. Elke dat dag je. twee keer stofzuigen kan ik gewoon alles laten slingeren wat ik maar wilde. Ja. Goed in 2000. Nee, in 1941. Wat heb ik met 2000? 1941. <tus> De februari-staking start. En dat is dan 25 en 26 februari. Begint in Amsterdam. Treinlijn uh, gaan stilstaan. En uh, daardoor kunnen mensen niet naar hun werk. En het zijn vooral uh, mensen, uh, werkers, echt, uh, of ook van de, noem je dat, van de havengebied, die gooien het werk neer. Omdat ze wilden protesteren hoorden met uh, de Duitse bezetters. En ook de NSB. Uh, om werd gegaan met de Joden. En uiteindelijk is de politie dus flink opgetreden. Negen uh, mensen zijn uiteindelijk doodgeschoten. En uiteindelijk is er zelfs ook nog een, een boete opgelegd. Echt. Uiteindelijk moesten ze nog een boete betalen van 2,5 miljoen gulden en 15 miljoen gulden. Echt bizarre bedragen ook die zijn eh, eraan gekoppeld omdat de schade is berokkenen. Ja, het is iets aparts en uiteindelijk staan ze elk jaar nog bij stil. De februari staking in, 2000 en, eh, nee, in 1941 en op zichzelf was dat eigenlijk de eerste keer dat ze zagen dat de Duitse bezetter flink hard kon optreden. Dat ze hadden zoiets van shit, dit is een serieuze tegenstander. Goed, nog meer? Ja, er is in uh, 1969 de lancering van de Mariner 6. Dat is dus een, een, een, een toestel wat de bedoeling was dat hij naar Mars ging. Oh. En uh, nou, hier staat het hele verloop van de missie. Uh, hij, hij was geheel ontworpen om slechts tijdens de gegevens te verzamelen. Maar gedurende de vlucht naar Mars en na het passeren ervan... Richt het geen meen. Dus dat is gewoon helemaal geen zin. En daar gaat een paar miljard. Ja, na een vlucht van vijf maanden en een koerscorrectie op 1 maart naderde de robotverkenner de Rode Planeet. En zo 50 uur voor de passage schakelde hij wel zijn boordinstrument in. En nadien de camera. Dus er zijn dus hij toch 49 opnames gemaakt. Oh, er is wel iets gemaakt. Maar ja, een van de coolste uit. Allemaal technische dingen. Dus ik zou zeggen, kijk eens op Mariner 6 op, uh, op uh, Wikipedia. En dan kan je het hele gebeuren volgen. Oh, allemaal van die fiets bij elkaar. Ja. echt oh, iets gaan. Eén zoomen op iets. En als we dan daar langs gaan, dan kunnen we een paar foto's maken. En aan de hand van die foto's met kleine vlekjes... Ja. en kleine verschillen in licht kunnen we dan... Er is, oh, daar is ook een planeet. Ja, die, ja, die is qua temperatuur precies hetzelfde als daar. Wat? Aan de hand van vlekjes en toestanden. Ik vind het echt een razend knap gewoon als ze dat ja. kunnen. Nou goed, straks de verjaardag. Die hebben we natuurlijk ook nog uh, voor je klaarstaan. Eerst nog even een nieuwe plaat. Het heet uh, Acceptance. En uh, die hebben een mooie soort boze mannenplaat. Colding by design heet die. Het valt ook wel weer mee. Het is gepolijst, gladde. Ach ja, leuk hoor. Acceptance, zo heet de band Calling Ding bij Design. Ja goed, zo heet dus de CD. En zo heet ook dit rukje op dus de CD. Dus mocht je het mooi vinden. Uh, ja, ik zit even kijken, komen ze er in Nederland? Nee, voorlopig niet. Ik zie dat ze alleen nog maar ergens in Amerika aan het optreden zijn. Ze komen trouwens ook uit Amerika. Dus het Ze bestaan al een tijdje sinds 2000. Goed, mooi gestijlde popmuziek. Je kan het hier verwachten. Het is alweer tijd voor de verjaardag. Wie is er allemaal jarig? Je hoort het hier. Nou, niet allemaal, maar wel een kleine greep eruit. Het is, uh, ja, het is vandaag onder andere de verjaardag van George Harrison. Hij is nu ook al overleden in 2001. Toen was hij 68 nog maar. Hij was echt een jongen. Uh, nou ja, Brookie wilde ik zeggen. Maar goed, het dus, komt op niet zelf want het ook wat ouder wordt. Hij was van de Beatles natuurlijk. En had ooit een hele grote hit met dit. Sweet Lord, oh heerlijk. Beetje een dramaplaat. En later had hij nog een wat vrolijke plaat en dan kijkt hij terug op het leven. All those years ago. En dat gaat in de clipje zie je dan kan de Beatles terugkomen en zo. En nou goed, hij heeft ook veel samengewerkt, uh, samen natuurlijk met Eric Clapton. Uh, Hier komt ja. de zon volgens mij is in de tuin van Eric Clapton geschreven. Dat is ook een nummer van de Beatles. Maar goed, hij is al overleden in 2001 uh, dus. Oh, die is al een tijdje weg. Die is al een tijdje ja, weg. Dan weet je wie ook helemaal lang al dood is? Nou ja, in ieder geval, hij zou vandaag 175 worden. Carl May. Karl Het is eigenlijk een Deutsche. Karl May? Dat is een Duitse schrijver die werd wereldwijd uh, bekend... door zijn verhalen over Winnetoe en Old Shatterhand... in het Winnetou? wereldwetste. Oh nee, gelukkig. is ben de warme Ja, nee, Winnetoe. Ja, ja. Mijn broers zijn zo laatst het allemaal. En uh, dat waren echt hele spannende verhalen. En hij heeft dan ook nog de verhalen van Karen ben en zo in het Midden-Oosten. Maar die man die, die was geniaal. Die heeft ook een enorm oeuvre. Ik heb het okay. altijd, als ik het lees, denk ik van... Oh, ik moet toch eens een keer zo'n boek lezen. Weet is je? dat leuk. niet ontzettend gedateerd? Ook. Ja, waarschijnlijk ja, echt... wel, als hij van 1845 was. Ik heb ook van, van, 18, 18, van, ik heb ook van die kluitmon boeken van vroeger. Ja. Die, dan, dan ga je erin lezen, denk je... Dat is om. wel een half uurtje leuk, maar dan ga denk je denken... Het is ook wel een beetje traag. En ja. worden, denk je, maar goed, het tweede is al wel grappig om weer even op te pakken. Vandaag is ook jarig, ze wordt 72. Elkie Brooks. Elkie Brooks, uh, even mijn geheugen opfrissen. Wat voor platen maakten ze dan? Nou, dit... over oud gesproken. I'm a preacher. Dat was Elke Brooks. Is uh, 72, maakt nog steeds muziek hoor. Ja, op die leeftijd kan het natuurlijk makkelijk. Verder ook vandaag jarig, DJ Sven. Ja, DJ Sven en Mike en Geen, noemden we het altijd. Uh, die hadden ooit een plaat. Ging die plaat ook alweer? Ik vond die, uh, ik vond die, andere, die andere versie leuk, hè? Maar Madonna? Deze plaats, deze versie vond ik leuker. Oh, je Madonna had het toch ook? Dus ja. Dit klopt. is met Madonna erin eigenlijk. Nee, het is gewoon, de stemmen zijn niet zo hard ingemixt. Zo kan je het ook zeggen. Maar goed. Dat is allemaal zo'n grap bedacht. En later zijn ze over de hele wereld getrokken. Ze hebben wel meer hits gehad, hè. Maar dit was eigenlijk wel de bekendste. Ja, dit is het origineel van Madonna. Die had het al in de gaten en het trok. En verder, uh, hij, hij is hier later nog op de radio gekomen. Bij BNN. Uh, een shock radioprogramma deed hij. Sven. Sven en Dave was het toen. Een gegeven moment is een tijdje een eetcafé begonnen in Hilversum. En toen een gegeven moment is hij weer teruggekomen op de radio. En nu is geloof ik ergens op radio Veronica geloof ik nog te horen. Nou, oh. deze Sven van Veen heet hij eigenlijk. Ja. En hoe oud is hij geworden? Hij is vandaag 56 geworden. Wie is er nog meerjarig? Uh, vandaag is ook Renoir jarig. En hij is van oh. 1941. Dus het uh, is dus al uh, 1941, ja. 1841, toch? Ach, ja, 1841. Nee. Ik zeg, zeggen, dat is langer geleden, hoor. Ja, maar maar je nou uh, het is wel mooi, want hij is heel erg bekend. Het is een schilderij. En hij is heel erg bekend eigenlijk door een schilderij. Dat heet uh, uh, Moulin de la Galette. En, en, en het gaat over een prachtige een park... waar je allemaal mensen heel gezellig ziet zitten in een arme wijk. En, en dat schilderij, dat hangt gewoon echt ook in het... Uh, in het, en het, het bekende En is ja? 55 uh, miljoen waard of zo. Dat ja, is echt tuurlijk. enorm veel geld waard. Oh, zou, die echt... die schilders zullen die gewoon lachen nu in een graf. Wat? Wat? Ja. Hoeveel is het waard? Ja. Yo, ik heb er een week aan gewerkt. Doe even normaal. Ik wil... Ik, ik, overschat het nou niet mijn werk? Ik bedoel, zie je die fout daar? En daar zie nou, je nou, het ja, fout en daar... Je bent wel daar... onsterfelijk geworden. Ja, ik vind het... Soms wordt het zo overschat, het werk van schilders. Maar ja, goed. Wat de gekke vergeeft. En dan ja, wordt nou, dat het echt is te zeg. gek gewoon. Goed, vandaag is Jokjarig, Daniel. En hij wordt 36. En dat Daniel Beddingfield heb bij Daniel ba Je hebt nog meer van die Daniels. Nou, even muziekje erbij. You had a day, you take it one Tuurlijk. Nou weet ik het weer. Yes. 36 wordt hij vandaag. En degene die ook jarig is, uh, Tatum Dagelet. Ze wordt 42 natuurlijk presentatrice. En ik, ik heb haar nu al een tijdje niet meer op televisie gezien. Maar hij deed ze ook niet iets met baby's. Die jonge uh, meiden die dan zwanger waren. Dat zij die dan oh, begeleiden. Zij ja, zijn verschillende actrices die uh, zich geleend hebben aan zo'n serie. Oké, okay, goed, ze wordt vandaag ja. 42. Ja. is je nog meer erg? Uh, uh, Maria Goos, die is van 1956. En zij is dus gewoon een dame. Zij is dus ook een Nederlandse schrijfster. Is vooral bekend geworden als scenario-schrijfster van televisieseries. En uh, dat noem ik bijvoorbeeld Pleidooi en Oud Geld. En La Familia, die uh, is uh, onlangs op tv geweest. En ze hield het gewoon hartstikke goed. En ze heeft dus ook al de Gouden Gansenveer gekregen voor haar oeuvre... En uh, uh, tijdens de Cultuurnacht Breda ontving ze ook de breda Euvreprijs. Oké, okay, en ze wordt ja. 61, geloof ik, had ik zo ingezet? Dus van 56, ja. 61, oké. Okay, nou de laatste, Julio José Iglesias, is vandaag ook jarig. Ja. En dat is de junior natuurlijk, dat is niet de oude versie... maar dat is de jonge versie en die maakt ook muziek. Nou, laat maar even horen dan. Er zit ook een hele mooie man bij bij het videoclipje. Het ja, dit is Inkrieken. Jij bent nu in de war. Ja, ja je hebt zoveel inglesias die muziek maakt. Ja, het is ieder geval een hele mooie man om naar te kijken. De muziek vind ik minder, maar het is een mooie man. Hij wordt vandaag 44. Ja, die zoons worden ook alweer oud. Hoe oud is eigenlijk Julio Inglésias? Ja, dat is van 43. 43. 43 oh. september 43. Dat valt ook eigenlijk alweer mee. Oud ja, was. dus hij 74. ja. Ja. Wordt hij dit jaar? Precies. Valt hij allemaal nog van mij? we kijken, hij is wel een mooie man. Nou, hij heeft vele, vele vrouwenharten doen smelten. Hij is toch met een Nederlandse getrouwd? Had ik ja. begrepen? Ja. Was het. Goed, dat is zover de verjaardagen voor deze week. Zeker even te kijken. Oh ja, in deze plaats. Ik ken het niet, dus. maar goed, dat is altijd leuk van Toepakleef. Soms word je geconfronteerd met nieuwe muziek: de Pigeon Detectives, en dat heet Wolves. Pas op, zij is al terug in Nederland. Alleen dodig, doden, geloof ik, die vinden we af en toe. Langs de kant van weg. Sweet lover. But hunger for the pain. Hunger for the pain. No other. Can pull this shit again. Pull this shit again. I'm confused. Tell me what to say. Tell me what to say. So Detectives en Wolves. Van een uh, nieuwe CD, dames en heren. maar nieuwe muziek: Broken Glances. Dus kijken wat er meer voor de muziek op staat op deze CD van uh, de Piccioni Detectives. Hier in de morgen straks weer de Zandvoortse berichten. Die zitten eraan te komen natuurlijk eerst nog even andere wetenswaardigheden. Oh, ik geloof dat de koffie juffrouw net even verdwenen is. Vandaag nog een Jadzijder van al Ascher stond met een groot interview in de Telegraaf. En dan krijgt hij vragen zo voor zijn kiezer. Uh, kijk, Samson was bekend als een eer, die een eerlijk verhaal had. Waar kennen ze Lodelijk Asscher van? Uh, sociaal en realistisch verhaal, steek ik af. Uh, hoe ver is dat verschillend van uh, een eerlijk verhaal? Nou, het moet eerlijk zijn. Uh, echt soms ontzettend ontwijten, ontwijkende antwoorden, langdradig. Uh, ik dacht van, joh, het is echt, hij is een beetje glad. En uh, ik weet, je weet niet precies wat je aan hem hebt. En dat zag je natuurlijk ook wel in het debat wat hij had... toen ze gingen strijden voor wie wordt nou de partijleider van de PvdA... Dat, dat hij in één keer toch harde tanden had, Asscher, en dat hij toch Diederik Samson flink ging aanvallen. Dat Diederik Samson dat bij hem hand had, Nou, dat hij echt... Nou, Asscher, ja, weet je, dan komen we toch wel oud met z'n tweeën. Dat was echt een beetje knullige televisie. Dat was een leuk stukje in het debat. En nu, ja, als je, je ziet zichzelf zelf wel als leider... En, uh, hij, hij gelooft echt van hij, hij, hij moet er even over nadenken als hij straks zeg maar niet de leider kan zijn... of hij dan wel door wil... Hij wil echt wel vooraan staan, iets betekenen en niet gewoon maar een beetje meepraten. Dus dat is een beetje zijn uh, trekking van het verhaal vandaag in de telegraaf. Ja, lees het even. En dan weet je of, je, of jij een P van de Aarde bent. Ik denk even niet. Nee. Jij niet? Ik denk het niet. Nee, oh. nee. Ik vind het ook wel interessant om we even te kijken. Op nu.nl een stuk over de doorberekening van het Centraal Planbureau. Over wat er nou precies gaat gebeuren met, eh, als de plannen zeg maar, van partijen echt doorgevoerd worden. Wat, wat is er dan zeg maar, voor het sociale gedeelte van Nederland? Wat uh, levert er extra banen op? Uh, uh, welke inkomens krijgen het beter en welke slechter? Dat vond ik toch wel een toevoeging hebben voor, uh, voor, een, voor een keuze. Zeg maar. dus, nou, misschien ook even een goede tip, dames en heren. Goed, vertel. Ik zie dat je, uh, ja. je helemaal hebt. Ja. Een ik, ben weer, ik ben weer op jouw uh, stokpage beland. zomaar. Wat, wat is dat dan? Nou, het schijnt dat de welvaartsziekte, obesitas nu ook voor het eerst uh, de Siberische toendra heeft bereikt. Oh. De manen die er rondtrokken, die werden nooit dik. Maar tegenwoordig wel, want uh, ze komen hier in dagelijks dorpjes... en is, daar heb je instantnoedels en dat is goedkoop... Oh, makkelijk te maken, makkelijk te vervoeren. Dus, uh, tegenwoordig zijn er dus uh, suiker, pasta en brood... is eraan toegevoegd aan hun dieet. Ja, en uh, de inheemse arctische bevolking verteert voedsel veel sneller dan anderen. En bij makkelijk verteerde fabrieksvoedsel gaat het dus nog sneller. Dus dan gaan ze nog meer uh, uh, suiker eten. Ze krijgen dus hun verslaving aan suiker. En de afstanden zijn ook drastisch verkleind. Ze lopen cirkels om dorpen en om de olie- en gasinstallaties. En daar kunnen ze ook het meeste geld verdienen... met de verkoop van hertenvlees vlees en gewijen. Oh ja, ze het het schijnen echt, echt flink oh, je, was... uh, aan de maat te raken. Dat hoor je ook wel trouwens in, uh, in Afrikaanse landen of zo. Is het, geloof ik bepaalde soort uh, ontwikkelingslanden waar ze vroeger zeg maar, tekort eten hadden, hebben ze nu te veel eten. En te veel, nou ja, ongezond eten. Ja. En ja, dat is wel apart. Het was een welvaartsziekte, maar dat is dus... Uh... Heel iets anders Nou, ja, Het blijft zo. Kijk, als wij jezelf achter ons eten aan moeten rennen... en het zelf moeten verbouwen... Kijk, dan, heb je veel, dan eet je veel minder gewoon. Ja, ik zeg gewoon... dat de regering moet alles gaan regelen. Dat kan zo niet. Je kan niet zomaar van alles in je mond steken. op kan ik weer? Goed straks de Zomstvoortse berichten. Dus hebben we hier een oud plaatje uit de doos uit België. Ik heb het over de customs. En het heette Racks. ZANG maar. België vandaan komen. Sorry, sorry. Well, Alla, iemand? Brooklyn, New York. En uh, dit is een van een uh, oude platen weer. Ik weet of ik dat ergens kan uh, traceren waar het vandaan is. Is it about time? Kan niet winnen, sorry. Ja, ik moet dan soms toch een beetje verstek laten gaan. Goed, dit was uh, Customs hier in de zaterdagmorgen. Nou, wat apart. Ik dacht echt dat ze België vandaan vandaan komen. Nou, ik kan me ook wel eens vergissen, hè. Dat nooit, toch? Nou goed, het is tijd voor de Zandvoortse berichten. alweer weer later dan nu gewend bent. En dat kan eigenlijk toch helemaal niet. Want allemaal een beetje op tijd lopen de Dus vandaar. Zandvoortse berichten. Precies. Tijd voor de Zandvoortse berichten. Vertel, heb je iets bij de hand? Zo? Ja, de Zandvoortse Winske Nerings, dat is 30, is onlangs een internationale wedstrijd gewonnen. Het was een wedstrijd voor jonge, getalenteerde ontwerpers... uitgeschreven door de Joke Veze Foundation. En die moest een tas opleveren die koninklijk vernieuwd en functioneel moest zijn. Haar ontwerp kreeg de juryprijs te groot van 5000 euro... en haar tas werd samen met het ontwerp door het Tassenmuseum aan de Gracht in Amsterdam... in de vaste collectie opgenomen. Wow, ja, hartstikke idee. ik vind, ik vind het, uh, het ziet er mooi uit. Ik ben ook wel benieuwd, ik vind het ook wel uh, uh, koninklijk, uh, koningswaardig. Dus ik, uh, ik denk Maxima. Draag hem ook een keertje. Ach, ja, ja, ja, ja. De kleine ontwerpers moet je eren. Zeker een Nederlandse ontwerpers. Ja. Dat zou helemaal leuk zijn natuurlijk. Nou, uh, oh ja, vandaag een heel stuk in de Zandvoortse krant te lezen. De Zandvoortse beroemdste blogger is zonder twijfel uh, Tijmen Besselink. Ik zie hem regelmatig bij de kringloopwinkel hier in Zandvoort. Althans, hij uh, werkt nou ergens achter de kassa, geloof ik, werk die. Maar ik zie hem toch regelmatig, zie ik hem daar nog wel in de bus stappen... om uh, wat spullen op mensen op te halen. Hij is een nieuwe blog gestart, hij heeft al 500 vloggers. En hij heeft natuurlijk de ziekte, althans als je een beetje ingelezen bent in Zandvoort... van, ik probeer het uit te spreken, pulmonale hyperthesis. Tenise. Nou goed, Het is een soort long hart -aandoening. En uiteindelijk zou zijn, uh, zijn long moeten worden getransplanteerd, Want die zou ermee kunnen stoppen. Het is een soort infectie, hij is ook vrij klein. En hij leert mijn leven. Hij doet het op een uh, hele uh, goede manier. En hij zegt, ik heb een bepaalde manier gevonden in het leven. Maar dat, dat lukt gewoon. En dat film ik, om andere mensen ook te laten zien. Er zijn gewoon mogelijkheden. Ga niet bij de pakken neerzitten. En dat is gewoon een lekker eigenwijs mannetje ook. En heb je hem wel eens, ik heb hem een paar keer ontmoet daar bij de kringloopwinkel. Altijd wel als de weer wordt klaar. Leuk, het echt, uh, nou goed, kijk even heeft, op... Uh, hypertensie het. Ja, precies. Altijd goed als iemand het wel uit kon spreken. Goed, <laughs> kijk even op zijn vlog. Uh, Jol, Jol Tijmen heet het volgens mij. Jol Tijmen. Hij heeft 500 uh, volgers. En uh, hij zegt, er gaat een hoop werk in zitten. Ik film er niet. Dan moet ik het nog monteren. Maar ik vind het leuk. En wie weet kan ik ooit daar mijn baantje van maken. Nou, leuk is dat. Ja, ja leuk. Uh, er, er is een 700ste lid van de Zandvoortse seniorenvereniging. De seniorenvereniging Zandvoort. Uh, het is Sylvia Dorst. Ze was al eerder lid geworden... maar de ziekte kon ze niet officieel verwelkomd worden. En vorige week woensdag was het eindelijk zover. Ze heeft een mooie bos bloemen gekregen. En Gerard had als zijn alter ego de dorpsverroepen van Stantwoord... een toepasselijk gedicht voor haar gemaakt. En uh, ja, het is toch wel heel leuk. 700 uh, leden van de vereniging die dus gewoon door vrijwilligers is opgezet. Om ja. te zorgen dat de vrijwilligers kunnen samen zwemmen, wandelen. Er wordt af en toe een avondje in de krocht... En Echt een, een, een bruisende vereniging. Ja. Misschien moet ik ook maar eens lid worden. Nou, ben ik al senior? Ja. Ben wat, ik wat is senior? Nou ja, dat is vanaf je zestigste? Ja, misschien wel vanaf je vijftigste al. Oké, dat ook niet. Ik ga het gewoon eens opzoeken. Oh, dat is ding wil ik niet over nadenken nog. Nee. Ik ben nog maar 51, hè? Ja. Ik ben nog geen 60. Ik hoop niet, hoor. Curinair Zandvoort zal dit jaar in het weekend van 23, 24 en 25 juni... plaatsvinden op het Gashuisplein. Enthousiaste horecaondernemers die uh, willen, mee, uh, willen meedoen... Moeten, kunnen zich inschrijven voor 1 maart. Dus schiet even op. De voorbereiding voor de 9e is in volle gang. Ondanks uh, heeft de organisatie een brief gezuurd... naar uh, alle lokale restauranthouders. Mocht je die niet gehad hebben, dan moet je gewoon even kijken... op www.curinairzandvoort.nl. Dan kan je inschrijven en dan kan je dingen... Ja, ja, laat zien wat je gaat doen. Het is culinair zandvoort. Altijd leuk om even te kijken wat ze allemaal voor hapjes genuttig kunnen worden. Gaat het ook, ook weer naar een goed, goed doel wat daarbij opgehaald wordt? Dat was bij, dat Misschien was wel. Vorige ja. keer toch ook zoiets? Of was dat weer een ander soort weekend? Ja, ja volgens mij was het ook. Het is de verschillende keren per jaar culinair weekend, toch? Ja. ja. ja de ja, vorige ik, keer, ging het aan een goed doel. Ja, ja, ja het, het gaat ook wel eens naar het thuis en dat soort dingen. Oké, okay, dus, dus uh, als je goed. daar zit te smikkelen, doe je het niet voor jezelf, doe ik het nog voor iemand anders. Oh kijk, ja dat doe ik graag. Ja. Ik eet graag voor iemand anders. Oké, okay. dat is over de berichten Ja. Dan is het tijd voor die landenkeuze, dames oh, en heren. Oh, wacht al, wacht Ja, zoek hem even op, want <coughs> ik zie dat hij nog niet klaar staat. Ja, hij staat... Uh... Er staat hier wel klaar, Sharon heb je gisteravond zitten kijken bij ETL Late Night. Ja, dat was geweldig. Het is altijd wel mooi dat je naar de programma's kijkt. Dan kijk ik altijd weer naar de, de politiek getinte programma's. Dan zijn we ja, mooi in Ja, maar ik, ik, vond, ik vond hem ook erg leuk. En het leuke was dat hij, uh, hij uh, wordt steeds meer echt een uh, singer-songwriter. Dus dat hij de nummers niet zelf doet, maar de nummers die hij zelf doet. Ik vond de performance van hem erg goed. Dat ja, kan hij anders op. zeggen. Ja, zeker. Maar hij ziet er een beetje grappig uit, maar ik zal ik hem in ieder geval aanzetten. Maar goed, en het dus leuke is, dit nummer heeft hij geschreven dus voor Justin Bieber.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 You told me that you hated my friends The only problem was with you and not them And every time you told me my opinion was wrong And try to make me forget where I came from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 For all the times that you made me feel small I fell in love, now I feel nothing at all And never felt so low when I was vulnerable Was I a fool to let you break down my walls? Baby, if you like the way you look that much Then darling, you should go and love yourself al wel grappig, hè? Dat is een bieber dit soort teksten uitkraamt. Terwijl hij zichzelf zich zelf zo geweldig vindt. Ja. Maar goed, er komt hij een beetje van het terug... Nou, hij wordt ook ouder. Hij wordt ook ouder, wijzer ook. Ja. Het laatste album werd wel een beetje meer omarmd door echt mensen die kritisch zijn. En dan zo zoiets van, nou, oh, ja, het wordt een beetje serieuze muziek. Ik vind het nog steeds wel heel erg geforceerd, die stem. En zoiets, kan je eigenlijk wel echt zingen? Maar in het echt schijnt het allemaal echt uh, indrukwekkend te zijn als je muziek optreedt. optreden. En de laatste berichten over Justin Bieber zijn dat hij had gezegd... ik heb niet in mijn broek geplast. Want er zijn oh, ja. namelijk wat foto's van hem gepost met een nat kruis. is ja, pas cool als je je broek geplast hebt. Ja, dat, dat had hij goed? gezegd, ja. Ze, <laughs> Hij had gezegd, nee, ik had, ik had namelijk bloemen gekregen. En die bloemen had ik bij, bij mijn kruis zo gehouden. En die waren gaan druppelen. En dat hoefde als voor zijn kruis nat gegaan. En ja dat, daar, hoor. Nou, ja, dat is het verhaal <laughs> achter Justin Bieber. Okay. En, en het maffie is wel altijd, dat je regelmatig, verschijnt hij dan met optreden, vol met tatoeages. En een heel stoer t-shirt aan van uh, dead metal. Of van uh, uh, Metallica had hij een shirt aan. En dan denk je, oh, wow, dit wordt echt heavy shit. En dan gaat hij zingen, uh, Denk, waarvoor heb je zo'n T-shirt aan? Huh? Uh, weet je in, je in je vrije tijd ik, lees je wel, wat je wel, wel dat afgegeven. Je bent gewoon jaloers. Die gast die heeft het wel gemaakt. Hè? Oh die, heeft die het heel veel geld. Ja, ja dat is het. Hij heeft het wel en gemaakt hij heeft... kan nu ook gewoon zeggen van nou ik stop ermee, weet je wel? Uh, dat, dat, ja, geef het wil je gewoon stoppen? Je dan dan gewoon wil je je genoeg mee. en dan ga je wat anders doen. Dan, ja, dan ga je een lichtje. eiland kopen of zo. Ja, een... ja die in het zand liggen. Ja, ja heerlijk. Dat is iets wat ik heel graag wil. Ja, ik ook. Ja hoor. Ja zeker. Al die feetjeshouding, dat is gewoon waar je begint en waar je ook eindigt. En nou, ja, dus je nutteloos kan je de deze Dat ik het in. nutteloos op deze aardel ontlopen. ik ben ik het beste nutteloos op deze aarde ontlopen. En mensen, eindeloos me uh, lastigvallen met mijn eindeloze boring theorieën. Nou, is er nog iets anders? Ja, <laughs> ja nou, nou, ik had net dus eigenlijk zo van... Wanneer ben je nou senior? En dan hadden we het over ja, een ja, ja, vereniging ja, Precies, even belangrijke informatie. <kwijnt> maar ja, het begint al bij het woord. Hè. Mag je het wel gebruiken? En kan je niet beter spreken van 55 plus, 60 plus of 65 plus... Maar ja, de, de woorden oudere en senioren worden elkaar gebruikt... Bij, bij alle bijeenkomsten waar je dan komt. Het onderscheidt een jaartal. En je weet het gewoon dus eigenlijk niet. Want als je afstand voelt tot jongeren... Dan ben je eigenlijk wel een beetje een senior. Oh, toch? dan ben ik hem regelmatig. Ja, nou, precies. Je hoor jezelf toch praten af en toe? Je bent oh. gewoon ouder dan ik. Ach, ik merk het laatst. afgelopen weekend. Ja, vorig, ja zo weer een week geleden. Joh. Gaat sneller. Maar goed. Uh, toen waren, waren, uh, mijn, mijn dochter had wat vrienden en wat vriendinnen uitgenodigd. En die bleven dan beneden slapen. Uh, we hebben zo'n aanbouw, wat meer ruimte. Dus, en dat was een, een lolligheid daar. En toen ging ik daar even op bezoeken en dan probeerde mee te doen. Maar ja, ze zit op een heel andere golflengte. Er zit te lachen over, ik denk, dat snap ik niet, weet je wel. En vind ik dan een beetje slap. En denk ik, ik probeer een gespreksonderwerp aan te snijden. Maar dan haken zij af en denk ik, god de fuck, ik word echt oud. Of moeten zij nog wat ouder worden, dat we wel op één golflengte komen. Maar ik had echt zo, ik voelde hem echt helemaal, denk ik, van... Dit had ik nooit verwacht van mezelf. Ik denk, ik ben nog wel een beetje creatief met die jonkies. Maar dat is best lastig. Leuk, langdradig. Ja, precies. Precies. Toubak leeft. Nou, laat het dan lollig zijn, het is hier gewoon langdradig. Goed, een van de leuke plaatjes die hem tot mee is gekomen is. De band Beach Baby. En ja, we zitten in Stansford, dus dat is een plan helemaal op zijn Goedemorgen. Dit is CFM. Doe leeft. Baby Beats. Een beetje. Ja, misschien wel geïnspireerd. Beats, Baby Beats, Baby. Ja, van de, ja, de Beats Boys natuurlijk wel. ook. is erop. En dit was de nieuwe single day. Ja, you Are van deze band uit Amerika. Het loopt tegen tien uur. En uh, ja, ik, ik denk niet dat het echt een hele zonnige dag wordt. Maar goed, ik, ik geniet sowieso het laatste uit van, van het wereld. Lekker een beetje zacht, weet je wel. En vooral als het zonnetje er een beetje bij is... Dan is het best te doen, duimpjes en heren. Ja, die storm was ook prima. Ja, we is prima te doen, die storm. Dat <laughs> ja. zijn toch alweer vergeten, want het was ja, gisteren was het zo he? mooi weer. Dan ja. is het gewoon weg. Ja, dat was donderdag en gisteren was het mooi weer. We stellen het toch mooi weer. Ik weet het ook niet meer. Jij ja, bent een beetje een nachtsvlieg binnen. Ja, ja, ja. ja, jij zit gewoon heel erg in het nu en dat is heel zen. Dat is heel prima. Heel zen. Dus zeg maar. Wat ook heel zen is, dat ze in Zweden, dat ze zijn er nu bezig uh, om, uh, de, om seksverlof te regelen tijdens de kantooruren zonder loonverlies. Dat is per Erik Muskos die zegt het lijkt luidkeels, yeah. want seks is gezond en daar is weinig tegenspraak over. Vandaar mijn voorstel om één uur per week betaald seksverlof tijdens de kantooruren in te voeren voor onze werknemers. Ja, ja. De relatie van onze mensen kan er alleen maar beter op worden. Ja, Hij heeft er niet bij verteld. Er wordt wel gecontroleerd of het uurtje seksverlof al dan niet met de partner is. Je moet de mensen in die aangelegenheden vertrouwen. Maar ja, het is niet de bedoeling dat ze dan met een andere collega seks gaan hebben natuurlijk. Ja, ja bedoel ik. Want dus, hoe uh, wil je het, het, het Leren, ja. Hoe, daar ligt het volgens mij helemaal niet aan. Dat je, oh ik heb geen tijd voor seks. Nee, want ik moet zo hard werken. Daar ligt het volgens mij helemaal niet aan hoor. Mij, er is zoveel tijd om seks te beleven. En voor mij, binnen, binnen half uurtje ben je klaar. Dus ik bedoel, ja. dat is Dat. Ja. Dus dan ga je gewoon een half uurtje eerder naar bed. Dan, heb je, dan, ben je, dan ben je, dan denk je van, hè, lekker. ja. Het ja. is weer fake nieuws dit. Fake nieuws. Ja, ja, ja. Ja. Maar het schijnt, hier uh, staat dus wel weer in... dat in uh, dat, uh, het merendeel van de OESO-landen... de OESO-landen, kloppen de inwoners meer uren. In de zes landen zijn, zijn ze minder lang aan de slag dan in België. Een Nederlander werkt gemiddeld maar 1380 uur per jaar. En in Noorwegen 1408. Dus, uh, maar een Mexicaan ja? die werkt dus 2237 uur per jaar. En, oh. dan, uh, en, kijk, en dan zit die Trump over die Mexikanen te zeuren... Maar ondertussen moet je kijken hoeveel ze werken. Nou, dan vind ze nou ook altijd naar Amerika willen... als ze minder hoeven te werken en meer geld kunnen verdienen. Ja. Duh. Goed, ja. Ach, lastig altijd. Het blijft lastig. Het, nou goed, de afgelopen week ben ik naar het bioscoop geweest. Het maf is, ik zou naar de bioscoop oh. gaan... naar een film samen met nog wat andere handelaar. We handelen het ook een beetje in de designmeubel en zo. Zouden we naar een film gaan over... Over uh, stoelen? Oh ja, je zou bijna denken, <laughs> ja, Over stoelen. Lekker boeiend. Kijk, ja. deze stoel zit zo. Oh. En het ging over architecten die hun huizen openstelden. En daar werd een documentaire over gemaakt. Want normaal, de architecten zie je wel hun werk... maar nooit hun eigen huis. Dus we zouden heen gaan. Kwamen we daar. Ja, er was de technische storing. De film was gebroken of zo. Wat? film was gebroken. Toen nou konden we gratis naar Jackie. Jackie? Jackie. Dat is namelijk Jackie Kennedy. Is die een film over ja, hoe oud. Jeetje, die, die, die, die leeft ze nog? Nee, die is al een tijdje dood. Ja, ja Die is in de jaren 80 of jaren 90, ja. 94 overleden. Toen was 68 geloof ik. Niet eens wel erg oud. Maar goed, dus we hadden ze, ja, gratis erheen. Nou, laten we het maar doen. En ik hoorde iedereen er positief over. Toen dacht ik... Nou, Ah, Oké, okay, ik ga erheen. en Het gaat natuurlijk over uh, Jackie Kennedy. Dallas, ja, Texas. precies. The Flash, apparently precies. The het was eigenlijk het rouwverwerk nadat haar man JFK was doodgeschoten in die auto in Dallas, Texas. Ja. Dus opzij vrij, vrij heftig. Alleen het was langdradig. Echt een wijvenfilm. Huh? En ik, ik, <lacht> nee, de maf nee. is, het is zo geforceerd gespeeld. Want ik hoor iedereen er positief over, dus ik wil ook mijn mening even laten horen. Het is geforceerd gespeeld omdat Jackie Kennedy die praat ook op een bepaalde manier. Dat je denkt, praat eens gewoon. En als een actrice dat na gaat doen, wordt het ook al apartig. En uh, op de bepaalde scènes waren het wel mooi, zeg maar. De scènes die ze hadden nagespeeld... van dat JFK in zijn hoofd werd geschoten, dat was vrij heftig. Dat je bijna die hersenen er zag uitspatten. Dus het was um, historisch gezien leuk, maar te langdradig. Okay. Dat is mijn mening. Dus, nou, mocht je er nog heen willen gaan, denk er even doen. goed over na. Niet doen. Niet doen. <laughs> Zo zet ik te denken. Oké. Okay. Je hebt nog iets anders? Oh, ik heb best nog wel iets anders. Ja, ja gewoon nog maar wat tegenaan, joh. Je moet nog even zoeken, ik. Ja, ja. er is een kaakloze vrouwtjesvis, dat heb je altijd al willen weten. Die ja? fijn seks, we hebben het toch over seks gehad? Ja, ja, precies. Die fijnseks seks met mannetjes. Dat is wel grappig. Dat zijn bepaalde vissen en die uh, nemen in het paarseizoen deel aan orgie, waarbij ze 200 keer paren met 10 of meer mannetjes. Dat Vermoeiend. Is, uh, Vermoeiend. hè? Vermoeiend. Ja, zeker. Ja. Ja. ja, die lampreides zijn dus uh, vissen die leven in zoet water. En ze lieten bij een experiment in het laboratorium honderden lamprijen paren in aquariums. En ze ontdekte echt dat de vrouwtjes lang niet altijd de juiste lichamelijke reactie toonden. Waarbij een eitjes vrij kwamen. Maar de mannetjes die hadden dit gewoon helemaal niet door. Ondertussen ja. zwemmen ze gewoon door, uh, Kijk, dat is, uh, door heel veel. Waardoor uh, ja, dan heb je wel de, de eitjes worden bewaard voor de geschikte partner. Nou, hoe grappig is dat toch ook? Ja. Kan je gewoon lekker doorgaan en dan uh, denk ik nou bij hem niet. Oh, probeer ja. weer eens een ander. Ja. En zo even 200 keer achter elkaar hard. Ziek idee. Waren visjes, hè? <laughs> waren visjes om te laten zien. Goed, even de laatste plaatjes voor 10 uur is. Ik zit even wat zal ik eens even doen, dames en heren. Ik kijk zo even op mijn lijstje. En ik zie hier Joko's Hunting. Dat ken ik helemaal niet. Ik weet mezelf, nou dat kan ik wel eens even. even kan ik wel eens even la, jou laten horen. Hij heeft een nieuwe CD uit. Die heet Winners. I don't need to be the winner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 Maybe I'm a traveler, yeah Do you know what that means? I just gotta let it out I just gotta let it out I just gotta let it out, out, out, out. I don't need to be the winner Cause you don't wanna be my lover Or well, maybe that's the game Cause baby I'm a traveler, yeah Do you know what that means? I just gotta Goes Hunting. Het is echt een beetje goede luistermuziek. Dus mocht, je, mocht ik je getriggerd hebben dat je denkt van nou dit wil ik wat meer uh, gaan beluisteren, dan kan dat. Joe Goes Hunting en de CD heet uh, Comfuture. Comfuture, jam. Ja, lekker. Doe maar een broodje met jam. En dit is een single die heet uh, Winner. En ik zie dat jij alle enge beestjes aan bekijkt. Ja, dat bent. was die Lamprey. Lamprey dat is echt zo'n vis die, die zuigt zich vast aan een andere vis en dan begint hij eigenlijk gewoon een beetje te eten ofzo. Maar hij is uh, prehistorisch, die vis. Die is dus gewoon in 500 miljoen jaar niet veranderd. Die, die, en dat is dus die vis uh, waar ik net over had, met die eitjes en zo. Dus, uh... Oké, okay, dat is die. Ja, dus maar ik die had zo'n wel... lamprey had ik nog nooit van gehoord. Maar hij, hij wordt ook gegeten als een soort... Uh, uh, het, het is nog vlees, nog vis te smaak Hij schijnt erg lekker te zijn. Okay. En, okay. Een... Nou, dus het ziet er heel en, erg eng uit. Dus ook een, uh, er zitten ook tandjes in, zie ik. Ja, ja, daar houdt hij zich maar vast. Ja. En het mooie was dus wel net, dat, uh, dat die man, uh, ze zei ook van, uh, ze worden dus gestoofd. In hun eigen bloed en het schijnt gewoon heel lekker te zijn. Dus maar hier zie je, ja, hij, hij doet me maakt... echt denken buiten aan zijn wezen, zoals ik het dus ook zie gewoon. Ja, U, ik word er niet echt. Maar er was dus op. iemand die had hem dus gewoon in, uh, in, in Nederland, gewoon ergens in, uh, in Groningen, ergens in de sloot gevonden. Uh. Hij is beschermd in Nederland, ze noemen hem ook de rivierprik. Ja, lekker. Hij zit aan mijn been vast. Ja, nou, hij is beschermd. Ja, ik moet hem laten zitten. Ja. Uh, uh, uh, uh. En zo langs ze voor, <lacht> hij wordt steeds groter. Op een moot uh, dus schijnt zeer smakelijk te zijn. Het heeft iets weg. Van tonijn in zijn vleesigheid als... En zodra het eten is, dan ben je helemaal om ook, hè? Zie ik aan jou gewoon. Maar dat... ik heb het wel nooit gegeten. Nee, nee maar je wordt wel ik enthousiast. Ga, ik ga hem oh. ook niet eten. We wordt hmm. wel enthousiast. Ja, maar, ja, volgens mij zijn ze helemaal niet te koop. Ze zijn beschermd in Nederland, blijkbaar. Het is een mee-eter, weet je. Dan, ben je <lacht> ja. aan zemmen, en dan heb je zo'n ding aan de zijkant van je hoofd zitten. <lacht> oh. dan nou, dan wil je er niet aan denken. Het was ja. groot en je steeds slapper. Maar hij heeft dus ja. uh, overeenstemmen dus met de zalm. Hij leeft in zee, trekt terug een rivier op om zich voor te planten. Okay. Dus, uh, ja. Nou, leuk om te weten dan weer. Uh, nou goed, als we over buiten wezens hebben dat zit dan in mijn hoofd natuurlijk. We zijn weer planeten ontdekt. Oh, en die zijn zeven, maar hè? 700 lichtjaren van onze verwijderd. En dan krijg je altijd van die mensen die zeggen van... Oh, daar komen we nooit. Maar goed, ja, ik vind dat toch wel... Het is wel maf. Het wordt steeds, steeds meer wordt er iets ontdekt. Dus ik vind het toch wel wel geinig. Ja. En misschien dan uiteindelijk... We Weekendjeweg.nl, zeg ik dan. Weekendje weg, nee dat niet. Maar gewoon, je weet, kunnen we er toch meer beelden van krijgen... dat we toch een soort contact krijgen met wel een beetje vertraging op de lijn, zeg ik dan. Weet je, want we zien iets natuurlijk wat al wat 700 jaar geleden vertrokken is daar. Dus ja. kunnen we een beetje achterlopen met de communicatie. Maar ja, ik vind het wel boeiend. Ik vind het ook zo leuk, dat zegt ze ook... hij staat ook nog eens dichtbij, die ster. Kunnen we ze met telescopen waarschijnlijk goed bekijken? Ik ja, denk, ja. Huh, zo dichtbij dan? Nou, dan kunnen we toch makkelijker even heen. Nee. Maar ja, het is zoveel 4,24 lichtjaar afstand of zo. Ja. Nou, dit is wel lang hoor. O 4,4? Ja, dat, dat, dat was de Proxima B. Dat was ook oh, een planeet die op aardijkt. En die ja, staat nog dichterbij. Die staat nog dichterbij, klopt. Maar ja. ik, vind, ik vind het onvoorstelbaar, hoe kunnen ze dat nou zien, weet je wel? 4 jaar, dus dan, eigenlijk, als je dan gaat communiceren, moet je vier jaar wachten en dan. Jawohl, tot poh. Ja, ja. daar is er weer iemand anders en dan ah. wacht naar vier jaar. Dus dan moet je maar afwachten wat voor antwoord je krijgt. We zullen al geen wifi, hè? Nee. <laughs> nou, Ik zou zeggen, maak wat van het leuks van het weekend ja. met ruim nog één plaatje. En we spreken je volgende week weer. Hoi! Tot volgende tot, tot. week! Morning shit is cool, but Lord knows you're trying.